Door Dooralwegens met het NOS-journaal. Door het afschalen van de reguliere zorg in de eerste coronagolf... is bij duizenden mensen een ernstige ziekte of aandoening niet ontdekt gebleven. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie vindt dat verontrustend... omdat de achterstand nog niet is ingehaald. De NVVP hoopte op een inhaalslag na het opheffen van de gedeeltelijke lockdown... maar een piek in het aantal diagnoses is uitgebleven. Daardoor zijn de risico's op gezondheidsschade groot, zegt een woordvoerder... Hij benadrukt dat mensen met klachten zich moeten blijven melden bij de huisarts. In Spanje mogen families met maximaal 10 mensen bij elkaar komen om kerst en oud en nieuw te vieren. De deelstaten zijn op slot en alle niet noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden. Maar voor de kerstdagen en oud en nieuw wordt een uitzondering gemaakt. Ook in Duitsland mogen tijdens de feestdagen maximaal 10 mensen bijeenkomen. Maar verder heeft Duitsland de coronamaatregelen verlengd tot 10 januari. Sinds een maand zijn Duitse restaurants, musea en theaters gesloten. En dat blijft dus nog meer dan een maand zo. In Frankrijk is de voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing overleden. Tijdens zijn presidentschap van 1974 tot 1981 kwamen er onder meer nieuwe wetten voor echtscheiding, abortus en geboortebeperking. Ook werd de doodstraf in Frankrijk afgeschaft. Giscard d'Estaing was 94 jaar. Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving. In een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat ze vaak moeite hebben met het organiseren van hun dagelijkse leven en daar meer hulp bij nodig hebben. Een oplossing zou een levenscoach kunnen zijn die op verschillende terreinen kan bijspringen, maar ook zouden de overheid en zorgverleners hun procedures en formulieren eenvoudiger kunnen maken.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 Concentrating on feeling right with the sun shining down on me. I put my hands up into the light. the beginning huh. love. We'll Nice again, we're auf, nice again, we're auf, drop, nice again, we're off, nice again, we're off, nice again, nice again. 9. Zie er bent. uh -huh.